Jeroen van Kamp met het een De kansen tot als Nick Clegg van de Liberal Democrats het veld moeten ruimen naar de dramatisch slechte uitslagen voor hun partijen bij de Britse parlementsverkiezingen. Een anonieme Labour-bron bij het partijhofkantoor zegt tegen de Nieuw Statesman dat Milliband vandaag nog zijn vertrek bekend moet maken. Volgens de exit polls verliest Labour 19 zetels in het Lagerhuis. De officiële uitslagen die binnen lijken die voorspellingen van de polls te bevestigen. Zoals Labour in Schotland weggevaagd. De S&P krijgt waarschijnlijk 58 van de 50 zetels daar. De conservatieven zijn de grote winnaars. De partij krijgt er 9 zetels bij en komt uit op 316. Er komt een onderzoek naar het functioneren van de politie in de Amerikaanse stad Baltimore. Het korps daar ligt onder vuur sinds de dood van arrestant Freddie Gray vorige maand. Uit het onderzoek moet blijken of er structurele problemen zijn in Baltimore. De afgelopen weken waren er geregeld demonstraties tegen het de politiegeweld in de stad. Gray werd ten onrechte opgepakt en overleed nadat hij hardhandig in een politiebusje was geduwd. Polen heeft vannacht het einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. De ceremonie diende als alternatief voor de grote Russische herdenking van zaterdag, die door veel landen wordt geboycot. De herdenking vond plaats op een schiereiland in de buurt van Gdansk, de eerste plaats waar gevochten werd op 1 september 1939, de dag dat Duitsland Polen aanviel. Een Russische ruimtecapsule die onbestuurbaar was geworden is neergekomen in de Stille Oceaan. Rond vier uur van nacht keerde het ruimtevaartuig terug in de atmosfeer. Het ruimteschip Progress was eind vorige maand gelanceerd om het internationale ruimtestation ISS te bevoorraden. Kort nadat de capsule in een baan om de aarde was gebracht verloor de vluchtleiding de controle. Het grootste gedeelte van de ruimtecapsule is verbrand in de atmosfeer. Het weer, vanochtend zijn er eerst wolkenvelden met soms ook zon. Vooral in het noorden kan lokaal een buitje vallen. Vanuit het zuiden breekt de zon vaker door en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. De zonbakker van de ANWB. Er staan op dit moment geen files op de Nederlandse wegen... en de politie heeft voor vandaag ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Uiteraard kan er wel gecontroleerd worden, want niet alle controles worden aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie. Baby And I must admit very, very, very nice these days. I guess life must be treating you well. Oh me. Well I've just been doing the same old thing I've always been doing. You know I've got a new lady now. And it's a little different than it was when I was with you. You know, I think back to when we met, the way I used to be and the cold way I used to act. But more than that, I think of how you changed me with your love and sensitivity. Remember when I used to love them and leave them. Oh, baby Tasted teardrop stains Yeah I was cold as ice Long ago Je luistert naar ZFM. De nacht van de sol. En er was sol. Zo visile bij elkaar heb ik dan nooit gezien. Nou, echt niet. Nou ja, goed. Er is weer een hoop gebeurd deze nacht. Het laatste uurtje en uh, we hebben ons er weer doorheen geslagen. En ik was vannacht niet alleen. Ik had een mystery kerst eigenlijk bij me. En, uh, inmiddels weten wij allemaal dat hij André heet. En ik hoop dat hij nog wakker is. André, ben je er nog? Ja, we zijn er nog. We zijn er nog. Nee, ik heb nu een trek en een kopje koffie. <laughs> en, en een, een sigaretje. sigaretje. En een sigaretje. Nou, dat vind ik wel een uh, heel goed plan. Ja. Uh, maar wil je dan een, een, een virtuele of een muzikale? Wat wil je dan? Nou, doe maar een muzikale. Een muzikale. Ik ga eens even kijken wat ik, uh, wat ik voor je kan doen. Helemaal goed. Oké. Okay. staan we heel langzaam dan. Uh, dan Zac Otis Redding een beetje naar beneden met zijn cigarettes en koffie. En uh, mijn Mystery cast, uh, die duikt de keuken in en uh, hij haalt koffie. Denk ik? Oh, er is jou alweer natuurlijk. Nou, we hebben, uh, met z'n tweeën hebben wij dus uh, unaniem besloten dat uh, we moeten de nacht uh, rustig eindigen. En ja, waar, waar kunnen wij daar beter mee doen? Uh, met het volgende nummer. Misschien wil jij er nog iets over vertellen. Nou, dit nummer. Dat wordt wel even tijd om ja. even de bol weer wakker te schudden. Ja, dus de dag gaat weer beginnen vandaag. Ja, ja, ja. ja. En, iedereen. En het is, wat is vandaag? Donderdag, vrijdag? Het is vrijdag. Vandaag. Het is vrijdag alweer. Ja, dus de laatste dag, luisteraars. En dan denk ik dat we maar eens even met een nummer moeten beginnen van Proud Mary. Oh, ja. can ja. Ike en Tina Turner. Ike en Tina Turner, ja. Maar het is ooit geschreven door Cleveland Clearwater Revival. Ja, dat klopt. En was de, de zanger was dat niet John Fogerty. Dat van, was John Fogarty, ja, helemaal goed Willem. Ja, ja, ja, ja. Ik ken uh, heel, ja, ik weet niet zoveel van muziek... maar het valt reuze mee. Maar inderdaad, uh, daar was het van. Nou ja, en weet je, het, het, het gerucht is ooit gegaan... dat het, dat het nummer eigenlijk over marihuana ging. Maar dat hebben ze altijd natuurlijk... Uit die tijd, 60, eind 60 er jaren... en ze hebben ze er tegengesproken. Maar dat moeten alle luisteraars maar voor zichzelf van bepalen... Als we het nummer gehoord hebben. Dat klopt. Alleen wat, het verhaal wat ik erover gehoord heb, Proud Mary, dat is. Uh, Mary die, die had uh, rijles. Ja. En uh, ze, heeft, ze heeft twee lessen gehad. En toen had ze dus uh, examen gedaan. En wat denk je ze slaagt hè? Ja. En trots dat, dat ze was, man. Dat kan ik me voorstellen. Nou, we gaan hem gauw vrijgeven. Uh, antwoord er komt hij. Every now and then, I think you might like to hear something That's from us. Job, nice and easy. Working but there's on just one thing, you see. Night we night never, day. ever do nothing nice lost, and easy. It, we always do it nice good. and rough. But we're going to take the beginning of this song and do it hey. easy. Keep but keep on on then we're going to do the finish. Rough. It's the way we do on proud on Mary. Rolling, rolling, rolling on the river Listen to the story now Left a good job in the, in the city, city. Onderbreken David Ruffin eventjes. Eventjes een huishoudelijke mededeling. Want uh, onderwijl je, je zal meekijken denk ik. We zijn een klein beetje aan het uh, opruimen. ruim wil ik niet zeggen. Want het viel wel mee eigenlijk. Kwaad over zes. nog drie kwartiertjes te gaan. En dan uh, zit de nacht van de zolder weer op. En uh, wie weet de nacht van de candlelight. Hè? Er wordt al over gesproken. En er wordt zelfs al aangewerkt. Dus zal het het bruist verder. Ook oh, met een stukje... Uh, kaas erbij en zo en een kaaslichtje. Komt helemaal goed. Little Love, uh, David Ruffin was dat en, uh, nou God, nou heb ik wel uh, zeven uur achter elkaar gedraaid en verzoekjes gedraaid en uh, maar God heb ik zelf uh, eigenlijk ook wel een uh, ook wel een verzoekje, nou ja, eigenlijk wel. A sugar and spine I feel nice A sugar and spine I feel nice, a sugar inspired. En even een speciaal berichtje voor uh, de programmaleider van ZWM, uh, Albert Jan. Helemaal in Zwolle. Zwollieboot. Nou ja, die hamburger uh, die, die gaat er zeker wel in. Hè? Maar ja, ik ben er nog steeds niet achter waar die, uh, waar die dingen zo vroeg te krijgen zijn. Hè? Want als ik naar de MAC ga, dan denk ik, ja, maar je mag alleen ontbijten. Een croissantje, een, een, een, een kopje thee en zo. Ja, daarvoor ga ik dan helemaal... Nou ja, dat doen we niet. Maar... Uh, Bereid je maar vast voor op het uh, volgende programma, het uh, nachtprogramma. Er wordt een nou datum bepaald en dan wordt het de nacht van de, even anders zeggen, de nacht van het kinderlied. Er wordt naar gevraagd en. Uh, nou, we gaan kijken wat we kunnen doen natuurlijk. So good. I got you. So good. En dan gaan we dan eventjes uh, een nummer draaien van Otis wedding. Want ik heb er eentje die. Uh, ja, ik, ik. Ik heb hem niet gezien, ik ben hem niet uh, tegengekomen. En, uh, alles dat hier, daar word je ook helemaal gek van. Je ziet van alles, alleen je slaat nummers over. En dat is wel jammer natuurlijk. Dream. Nou, daar komt hij. Dream. I've got Reading. I've got dreams. Onvergetelijk nummer. Nou, het is uh, 6 uur 24, we moeten nog een uh, kleine 30 minuten gaan. Dus, uh, maar dan gaan we redden natuurlijk. Want het uh, strandje Ach, wij zijn het gewend, zeg maar. En dan gaan we eens even kijken. Want uh, we hebben natuurlijk een mystery guest uh, hier zitten. En, uh, ja, hij zit er nog steeds. Hij zegt, weet je wat, ik blijf, ja. hij zegt, ik blijf een uurtje, zegt hij. Nou ja, het is me gelukt. Het is even wat langer geworden. Ja, nou ja, uh, ik hoop uh, dat, het, uh, dat het gezellig was en uh, dat het niet te lang duurde, vooral. Nou, ik vond het een hele eer om hier te zijn vandaag bij uh, ZFM. Ja, nou goed, ik, goed dat je zegt, want ik moet er even overleggen met ZFM, of dat wel mag. Dus. Oké, okay, okay. ja, ik hoor het vanzelf. Nee, nee, nee, nee, nee. nee. Nou nee, het ging hartstikke goed. Uh, kijk, uh, er is sprake geweest van een sidekick. Want we, we voeden elkaar. En uh, goed, ik schuif daar knopje op. Uh... Ja, het is allemaal, allemaal vanzelf gegaan, toch? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, natuurlijk. Ik zou zeggen voor al diegenen die nu uh, langzaam hun ogen gaan openen. Ja. Ik zou zeggen, misschien kunnen ze nog een paar minuten hun ogen sluiten. Ja, zou dat mogelijk zijn, denk je? Ja, het ligt een beetje aan hun baas, denk ik. Ja, een, een hond heeft een baas. Dat is waar. En, en je weet het, ik heb van een wijze man geleerd... die zegt altijd van, als je iets moet... moet je het je hart weg. <laughs> Close your... Dat is, toch, dat is wel een, een rijkdom, dat je dat, dat je dat zomaar mag zeggen. Dat je dan denkt: van ja. With my heart and my soul. Ik, ja, uh, daar word ik zo warm van. Ja, want oh, ik zal het raam even openzetten voor je. Ja, en ik zie hem dus ook op dat podiumpje staan. Uh, ik wil zeggen, met, met, met een lang kapsel. Maar die man, jij had helemaal geen lang kapsel. Ik zit geloof ik uh, alleen tegen de microfoon te praten, dacht ik. Ben je er nog, jongen? Ja, ja, ja, ja. Weet je, de, een nachtuitzending, dat uh, is, uh, is iets dat, dat doe je niet zomaar. En, uh, je moet het gewoon voor de eerste keer in je leven gewoon proberen, zeg maar. Er aan de hand was Verdi, niet maar uh, go with the flow in Almelo en dan ging wij, geloof ik ook naartoe, maar we zijn er weer. Ja, ja, ja, geen gedonderen met Stevie Wonder. Het uh, klinkt als een klok natuurlijk. En uh, ja, als er ooit een mistere uh, Motown, uh... oh, dat ben jij, hè? Hans ja, was hij het geweest, hoor. Ja, absoluut. Trams en whisky in het jaar. Ik vind wel mijn heel vreemd nummer. Well, nou, je kan hem een vertellen, maar uh... <laughs> dat heeft helemaal niks met zout te maken. Gaat... Dat gaat er werkelijk helemaal naar, zo, hè? Maar het is al vroeg in de ochtend. Het is al vroeg in de ochtend. Het is, uh, ja, om precies te zijn... 36, uh, 36, maar ja. dat geeft niet. Nou, dit was een waste of time, hè? Nou, we pakken Marvin er nog even bij. Ja. While I'm away, darling... Gaat die Drummenboy de straat uit? Wel zachtjes, want de mensen... Ja, sommige mensen slapen nog. Ik heb, uh, ik heb nog een, een leuk nummer staan, André. Uh, ja, misschien uh, misschien kijkt, je het, het wel van... Misschien wel van... Ik ken hem wel. Ik vind hem eigenlijk wel ook heel toepasselijk voor Zandvoort. Want onder de hand ben jij toch wel uh, een beroemdheid aan het worden... hier in het Zandvoortse. Is dat zo? Ja, of Zandvoort Hoezo? En, ja, precies. Hoezo? Hoezo? <tus> En ik denk dat alle is je nu onder de hand wel uh, weet als de nachtbraker van Zandvoort. Nou ja, ik krijg zo de naam de nachtburgemeester van Zandvoort heb dat ik al. Dat uh, bedoel ik. Ja. Dus ik denk dat het volgende nummer eigenlijk wel heel goed toepasbaar is op je. Nou, er, uh, zeg maar... Het uh, is zeg... het nummer van Harold Melvin in de Blue Notes. En... Oh, is dat ook later die gezongen door Simply, die jongen met de blauwe Haar? Simply I... Blue? Nee? Nou, Simply Red. Simply Red, ja, ja, ja dat is hem. Ja, zo zou het zomaar kunnen. Ik ga luisteren, jong. we kunnen you er... don't know me by now dat leed nooit, dat leed nooit. goed, komt hij?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 Only act like children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 If you don't know me, by now. Nou, dat is gewoon een geweldig nummer. En, uh, ja. ja, doe even normaal. Doe de piano eens even dicht, uh, Pieter? Ik sta even wel je Alberti te bedanken. Hè. Ik heb uh, nog één uh, nummertje. Een verzoek eigenlijk. Want uh, Dat is van... Uh, ja, van Zandvoort Bruis is dat. Misschien had er wel eens van gehoord. Het heeft eigenlijk niet zoveel met Sol te maken. Maar ja, god, het is de laatste uur in. Iedereen is al slaaprocht. Niemand hoort het. Dus ik ga hem even lekker inzetten. En voor degene die niet weet wat voor, wat voor nummer het is... Ik weet het ook niet. Maar deze wel. Was dat mooi of was dat niet mooi? Ik weet niet wat, uh, wat mijn. Uh, Mr. Uh, er eigenlijk van vindt. Nou, ik vond het een geweldig nummer. Het was een geweldig nummer, ja. natuurlijk. En, uh, zei, beter zei, kan je de dag niet beginnen op deze wijze. Nou ja, in ons geval is het eindigen eigenlijk. Hè? Ja, bij ons is het. Uh, nog voorbij. Ja, voor ons is het nu voorbij. We lopen naar het, uh, naar het einde toe. En, uh, nou ja, goed, wij, uh, wij gaan eens even kijken of we nog, uh, nog iets kunnen vinden waarvan je zegt van. Uh, want ja, ik, eh, ik denk dat ik maar eens, een, uh, eens even een verhaaltje ga afsteken. Nou, dat was het eigenlijk alweer. Nog niet, maar ja... Een paar minuten voor tijd, uh, dan wordt het raffelen... en dan heb ik een hekel aan dat ook niet. Ik wil graag even de volgende mensen uh, bedanken... voor de, voor de, voor de catering. Uh, de toiletjevrouw, uh, de onderhoudsman... de technicus... de platenverzamelaar... en uh, de tuinman ook nog. Dus ik wil uh, Willem Bruis van hartelijk... Uh, even bedanken natuurlijk. <laughs> ik wil met name in ieder geval wel... Uh, de mysterykist... dat sowieso in uh, bedanken... want het is... Uh, het is de eerste keer dat je een nachtuitzending hebt gedaan, hè? Ja, dat is helemaal de eerste keer. Het is de eerste keer. Ja. Het deed geen pijn, hè? Het deed helemaal geen pijn. Nee. Het was een heerlijke uitzending vandaag. Ja, nou ja, goed. Uh, wie weet, ooit in de toekomst... Uh, wie zal het zeggen? Wie zal het zeggen? Uh, ja, goed, uh, het is niet de laatste nacht, hè? Ik bedoel, er komen er nog veel meer. en uh, We hebben ze al dicht zitten tot 2016, net sowieso. Nou, dat is in ieder geval een goed teken. Dat is een goed teken. Twee uh, nou, ja, uh, luisteraars. Ja, en als ik de bezoekers moet geloven, dan uh, ja, er zit er nog meer aan te komen. Maar ja, ik heb zoiets, uh, laat eerst maar eens komen en dan, uh, dan kijken we verder. Precies. En uh, wat ga je dan zo meteen doen uh, als je thuis komt? Ga je, dan zeg je van oh, oké, okay, ik bak eens even een lekker eitje of we gaan een hamburgertje bakken. Of zeg je van nou, oh, ik ga gelijk bed in. Nou, ik denk dat ik maar eerst een hamburger neem. <lacht> ja, goed, goed, goed, goed. Nou, jullie hebben kunnen luisteren naar de Nacht van de Sol. De derde nachtuitzending van CWM. Ik hoor graag wat jullie ervan vonden eigenlijk. En dan hoef ik geen, geen bosse bloem te hebben of zo dat niet. Maar gewoon even een berichtje op Facebook van... God, uh, dat zou anders kunnen of dat zou anders kunnen. Of uh, wat minder reclame erin. Of minder journaal erin. Ik weet het niet. Of minder mystery guests erin. <laughs> nou ja, nog minder als één niet natuurlijk. Nee, dat is wel... Nee nee, nee, nee, nee. Ja, nou ja, goed. Maar ik hoop wel dat iedereen uh, een fantastische nacht heeft gehad. Ja, wij, uh, wij, uh, wij kunnen we terugkijken op... Uh, ja, op, op veel respons. Uh, niet alleen binnenland, maar ook buitenland. En dan uh, noem ik ze toch nog eventjes op. Uh, het is Duitsland, uh, Zwitserland staat erbij. Uh, Amerika, dus Texas. Uh, Canada. Vancouver in Canada en. Oh mijn god. Wat was dat alweer? Ja, ja, ja, ja, ja. Hampston. Hamilton. Hamilton. Hamilton. Hamilton. Hamilton. Hamilton. Ja, oké. Okay. Correct me if I'm wrong. Maar goed, ik ben, uh, ik, ik ben er heel blij mee. En, uh, dan weet je waar je het voor doet. Uh, enkele bedrijven in Haarlem, uh, wiens naam ik niet noem. Jongens, ik doe dat gewoon niet. Ik hoop dat jullie ook genoten hebben. En, uh, ik merkte wel dat uh, de Bluesnacht was iets te heftiger als dit. Maar wees gerust. In juni hebben we de Nacht van de Rock. En dan uh, krijg je dus de live optreden van onder meer Rainbow, Pink Floyd, Led Zeppelin, Journey, Kansas. Ik noem het maar op. Ze zijn er allemaal. En uh, kijk maar eventjes op de website voor, uh, voor de datums. En dat zal de productie absoluut verhogen? Ik uh, weet het niet. Uh, ik weet het niet. Het is, het is een, een bedrijf die maakt uh, slagopsoezen voor Albert oh, Heijn oh. en zo. Dus als ik dan met Hadra kom, ah, dat, dat wordt helemaal niks. Nee. Maar ja, goed. Uh, is dat mijn verantwoording? Nee. Nee. Dat <laughs> laten we graag aan hun over. <laughs> Nou, ik sta er even één nummer in. Het is uh, 6 uur 50. We hebben nog tien minuten. Nou, iets minder. Uh, ik heb in ieder geval mijn zegje gedaan. Ik vond het enorm gezellig. Ik vond het leuk. En uh, ik heb mij prima vermaakt, André. Dus uh, daarvoor uh, mijn heel erg mijn dank. Want uh, ik vond het geweldig aan, hè? Ja, het is uitstekend gegaan. En uh, nogmaals, het was een eer om er te zijn. Nou. En om je behulpzaam te zijn bij... Uh... Wat vraagstukken op het gebied van Motown. Ja, nou ik vond het toch wel fijn, want ik ben natuurlijk ook niet alles weten. Ik ben ook geen uh, orakel. Nee, maar oh. dat zijn we geen van allen. Met elkaar maken we het. Dus zo is dat. Ik stap er eventjes een nummer in en dan uh, gaan we richting de klok van 7 uur. Now I like a woman who loves her freedom. And I like a woman who can hold her on. And if you fit that description baby Take my hand. Come with me, baby, to love land. Let me show. Charles. Now I like a woman that's quiet, a woman who carries herself like Miss Universe. Dus daar, uh, daar blijft meer flowen. Hè. Maar goed, daar hebben ze ook bedacht... Uh, hoe, heet het, uh, hoe heet het nou? F uh, go with the flow in Almelo. En dat zeggen jullie misschien niet zoveel. Maar ja, mijn des te meer. En uh, ja... Het is, uh, het is altijd weer... Uh, het is altijd weer een strijd. <laughs> nou nee, goed. We draaien er eventjes een paar nummertjes. En dan, uh, dan gaan we richting de klok van 7 uur. En dan... Nou ja, dan is het tijd. Zoals uh, de teletubbies zeggen... Uh, om dag te zijn. On her way to work one morning down the path alongside the lake. A tinderhart in a woman saw a poor half frozen snake. His pretty colored skin had been all frosted with a dew. Oh, well, she cried, I'll take you. And I'll take care of you Take me in, oh tender woman Take me in, for heaven's sake Take me in, tender woman Sigh the snake Now she wrapped him up all cozy In a curvature of silk And then laid him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 Take me in Take me in heaven's sake take me in Goed vrienden, vriendjes en vriendinnetjes. Zit erop voor mij en uh, ik zet eindtune in. Fijn dat jullie er allemaal waren natuurlijk. En ik hoop dat jullie er de volgende keer weer zijn. Begin juni, de Nacht van de Rock. Dat betekent niet dat we allemaal een rock aan moeten. Nee, de Nacht van de Rock. Muziek. Komt allemaal goed. is voor degenen die moeten werken. Paar voor degenen die bed in gaan. Daar horen wij ook bij trouwens. En uh, tot ziens. Dag hoor.